Het Noordoosten van de Verenigde Staten wordt geteisterd door hevige sneeuwval en harde wind. In meerdere staten zijn scholen en overheidsgebouwen daarom dicht. Op sommige plekken vallen recordhoeveelheden sneeuw, soms meer dan 40 centimeter. Door het winterse weer zijn er veel verkeersongevallen. Daarbij zijn zeker drie mensen omgekomen. En ook zitten honderdduizenden mensen zonder... In zeven staten is de noodtoestand uitgeroepen. Door het winterweer zijn vandaag in de VS al zeker 1700 vluchten geschrapt.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 Eerder kwam Beekseberg al met het verbod om door het leefgebied van de leeuwen te rijden. Nou, Dan het weer nog. In het noorden nog veel wind. Verder neemt de wind af. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of vier. Morgen periode met zon, maar ook winterse buien met sneeuw of hagel. En het wordt morgen ongeveer vijf graden. Dit was het NOS Journaal. The FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Goedenavond mede metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik. Jullie luisteren alweer naar de 159ste aflevering. Tevens eerste van dit nieuwe jaar. Van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond. En bij deze wens ik jullie nog een allerbeste voor het nieuwe jaar. Dat het maar een mooi metaljaar mag worden. Vooral met Play It Loud. En met Play It Loud behandel ik dus elke week een ander thema. En in zes thema-uitzendingen leg ik meer nadruk op het nieuwste materiaal. De Nederlandse metal scene. Wisselende gasten, zowel fans als bands. De extreme underground metal scene met Ben van Rode elke laatste maandag van de maand. De opkomende internationale metal scene. Maar worden jullie ook wekelijks op de hoogte gehouden dankzij het metalnieuws en de concertagenda. En vanavond is het tijd voor alweer de 21ste aflevering van Brand New, waarin jullie twee uur lang het nieuwste van het nieuwste in de metal. Te horen met ditmaal een overzicht van uitgekomen singles van afgelopen maand december van de grote namen binnen de internationale metal scene. En de vaste Play luisteraar weet het natuurlijk al lang dat ik elke uitzending en uren stevast begin met de uropener de op 3 december verschenen ruim 8,5 minuut durende tweede single A Broken Man van de progressieve metal titanen, Dream Theater natuurlijk. En dat is afkomstig van hun aankomende 16e studioalbum Parasonia, dat op 7 februari zal verschijnen via Inside Out Music. De langspeler markeert de eerste release van de band met drummer Mike Portnoy... ...sinds Black Clouds en Silver Linings uit 2009. A Broken Man opent met een Stuart muzikaal spervuur ...dat afneemt als zanger James Labrie het verhaal vertelt van een oorlogsveteraan... ...die door gevechtservaring last heeft van slaapstoornissen... ...zoals nachtmerries en slapeloosheid. Het nummer bevat audio van echte dierenartsen... ...die spreken over hun persoonlijke verschrikkingen... ...en de traumatische gebeurtenissen van oorlogsinzet herhalen. Een visualisatie voor het nummer werd gemaakt door Wayne George die al jarenlang samenwerkt, legt de essentie ook nog eens vast van The Broken Man. Een dag later maakte de Schotse metalband Bleed From Within bekend... dat ze in april een nieuw album zullen uitbrengen... en gelijk een voorproefje gegeven hebben van wat je van de band kunt verwachten... in de vorm van hun eerste single in Place Of Your Halo. En als je nog niet wist dat het een Schotse band was... dan weet je dat nu zeker, want het nieuwe nummer bevat doedelzakken. Het album, genaamd Zenith, wordt op 4 april uitgebracht via Nuclear Blast Records. En over het nummer zelf gesproken, verklaarde de band het volgende. In Place of Your Halo markeert het begin van een volgende hoofdstuk voor Bleed From Within. Het is een volkslied voor degenen die het gevoel hebben dat het leven aan hen voorbij is gegaan. Of voor degenen die worden tegengehouden door hun eigen beperkingen. We doden de oudere versie van onszelf om te kunnen groeien. Dit ontwikkelt onze veerkracht, een onderwerp dat ten grondslag ligt aan de reis van deze band en het meeste waar we over schreeuwen. We hebben het een niet gemakkelijk gehad, maar niemand anders ook. Dit lied is dus voor ons allemaal. Door deze groei komen we dichter bij ons potentieel, onze Zenith. De titel van onze zevende studioalbum. Dit is een oeuvre waar we enorm trots op zijn... en we kijken er naar uit om er de komende maanden meer van te delen. We konden geen passende introductie bedenken voor onze volgende stappen als band... dan een break met wat doedelzakken eroverheen. Er volgt nog veel meer nieuwe muziek. en Dit nieuwe nummer is feitelijk de tweede single van het nieuwe album... waarbij het eerder in juni uitgebrachte Hands of Sin ook op het nieuwe album... I dropped out of life, the so world it failed me. But I'm not alone, and this is easy to see. Into the sand.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 na de verrassende release van hun single Dream Stealer in juli... en de daaropvolgende release van Liars and Thieves in oktober... markeert het zojuist gedraaide Blood Dynasty... de derde single van het lang verwachte album... dat gepland staat voor release op 28 maart via Century Media Records. Een nummer belooft de kenmerkende mix van krachtige gitaris... en dynamische zang van Arch Enemy te leveren... waarmee de evolutie van de band wordt getoond... terwijl ze trouw blijven aan hun roots. Oprichter en gitarist Michael Emmett deelt... de derde single van ons aankomende album is gearriveerd... en het is het titelnummer. Blood Dynasty. Deze schakelt over van de snelle en furieuze energie van onze twee recente singles en duikt dieper in de melodie en sfeer. Dompel jezelf onder in deze dystopische soundscape. Dat hebben we zojuist gedaan. De metal staan klaar om een podia in heel Europa te laten ontbranden tijdens hun nieuwe Blood Dynasty headline tour in de herfst en winter van 2025. De machtige Morphys en Eluvite vergezellen hen op hun medogeloze metal-kruistocht als mede speciale gasten met de verpletterende kracht van Gatecreeper klaar om de poorten van chaos open te blazen. En dus ook Arch Enemy special guest folk metal koploper Eluweiti heeft dus op 5 december hun eerste nieuwe nummer in twee jaar uitgebracht, getiteld Permanition inclusief officiële videoclip. En frontman Kriegel uh, Glansman merkt op we zijn meer dan enthousiast om eindelijk de deur te openen en wat nieuwe muziek los te laten. Het voorgevoel komt door het blootleggen van het hart en de ziel van Eluweiti's muziek, terwijl het Diepe oude wijsheid van het Keltische naar de moderne tijd transporteert. Waarbij druïdische woorden worden gebruikt om de weg te wijzen door de diepste strijd in en om, rondom onszelf. We hopen dat je net zo zult genieten van dit muziekstuk als wij zelf. Premonition volgt de twee op zichzelf staande singles die Elevati in 2022 uitbracht. Edus en Exile of the Gods. De band heeft sinds Tegnatos in 2019 geen volledig album meer uitgebracht, maar zegt dat ze hun volgende plaat in 2025 zullen uitbrengen. Het zal hun eerste studiorelease zijn met nieuw lid Lea-Sophie Fischer, die de onlangs vertrokken Nicola Ansperger vervangt op viool en Annie Riediger op draaillier. En Premonition natuurlijk nu bij Play It Loud Brand New. Wanneer het kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond, te horen op ZFM Zandvoort. Sluitend rijd ik het langlopende Aventasia-project van Edgai-frontman Tobias Summit. Met al op 5 december gereleaste single Creepshow. Op 25 februari zal zijn tiende studioalbum... Here Be Dragons uitgebracht worden via Napalm Records. En Summit merkte op... Creepshow is een perfecte single. Het is kort en pakkend en benadrukt een facet van mijn werk... ...dat de afgelopen jaren in mijn muziek op de achtergrond is geraakt. Het is luchtig en het tegenovergestelde van melancholisch. Het is fris, onstuimig en ongegeneerd. Een recht-toe-recht-aan kick-ass volkslied. Ook al lijkt het misschien een herinnering aan mijn eerdere schrijven, ...ik denk dat we erin zijn geslaagd om het hele ding om te zetten in een kenmerkend fantasia deuntje zoals we hebben geaccentueerd met de videoclip. We hoorden een spookkasteel in Noord-Engeland... en huurden, sorry, een spookkasteel in Noord-Engeland... en vierden een, vierden een nacht in de wereld van geesten en de ondode wezens. En dit is de meest levendige en excentrieke videoclip... die ik ooit in mijn hele carrière heb opgenomen. Niet doodserieus, maar zeker van serieuze kwaliteit. Ik kan niet wachten om Creepshow volgend jaar live te spelen... tijdens onze tour. En ik zie de hele zaal al op en neer springen en meeschrijven... En het Zwitserse Pillsw Face Swiss zet hun niet aflatende mars richting de release van hun derde album, Cursed, voort met de onthulling op 5 december van hun gloednieuwe single Love Burns. Het nieuwste album duikt dieper in het evoluerende kunstenaarschap van de band en balanceert. Hun kenmerkende zwaarte met een emotioneel geladen verhaal. Elk nummer op het aankomende album van de band... wordt vertegenwoordigd door een andere bloem die op de album hoest staat. Love Burns wordt vertegenwoordigd door de Cyclamen... een bloei die geassocieerd wordt met afscheid, berusting en afscheid nemen. Frontman Mark Zelly Zelweger legt uit... Love Burns is een combinatie van oud en nieuw... en het is een nummer waar ik enorm trots op ben. Het verhaal dat ik wil vertellen is iets waar iedereen zich in kan vinden. Het concept van het album waarin elke bloem een emotie... En en een nummer vertegenwoordigt, maakt mij het des te samenhangender.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 Nothing left to do Why Shadows Oudval keerde op 6 december terug met In The Grey. Hun eerste nieuwe nummer in 12 jaar. En de band heeft ook een, een nieuw platencontract getekend met NRR heavy. De metal act uit Boston bracht van 97 tot en met 2012 zeven albums uit voordat ze in 2015 een pauze hielden. De band kwam in december van 2021 weer bij elkaar voor een concert en speelt sindsdien sporadisch shows. In The Grey bevat de klassieke line-up van Shadows Fall met zanger G uh, Brian Fair, gitariste Jonathan Donay die ook een huidig lid is van Anthrax en met Bachant. bassist Paul Romanco en drummer Jason Bittner. Het nummer is een nummer met veel riffs, waarbij Fair Schreeuwen, schreeuwend diverse en clean gezongen het refrein levert. De Brian Fair deelde zijn mening over het nieuwe nummer. We zijn ongelooflijk enthousiast om onze eerste nieuwe muziek... in meer dan tien jaar te delen met onze single In The Grey... en zijn trots om onze samenwerking met MNRK Music Group aan te kondigen. Toen Shadows Fall voor het eerst terugkwam in de oefenruimte... om ons voor te bereiden op onze reunieshows... wisten we niet of dit tot nieuwe muziek zou leiden. Maar de opwinding van het samen jammen en alle riffs die John Doné rondzweefde in zijn hoofd leidde ons vrijwel onmiddellijk in de richting. Het idee begon te stromen, de energie begon zich op te bouwen... en nieuwe liedjes begonnen vorm te krijgen uit de chaos. Op dezelfde dag dropte het Indiaanse Bloodywood en het Japanse Baby Metal hun samenwerking met het andemische nieuwe nummer Bekauf... waarin twee van de meest opwindende acts worden gepresenteerd... die de afgelopen jaren in de metal scene zijn ontstaan. New Delhi's Bloodywoods Bloody Woods' samensmelting van nu-metal en Indiaanse volksmuziek... is te horen op Bekauf, wat fearless betekent. Naast de unieke pop met de van de Japanse sensatie baby metal. De combinatie resulteert in een absoluut episch nummer met riffs En afwisselende zang in het Engels, Japans en Hindi. En Bloodywood gaf de volgende verklaring af over het nieuwe nummer. Bakauf betekent onbevreesd in het Hindi. Het is ontstaan uit het besef dat angst kan worden gezien als een keuze. En dat die keuze de onze is. Het gaat erom deze kennis te gebruiken om onze angsten onder controle te krijgen. En de kant ervan te elimineren die ons tegenhoudt. Tot slot in het laatste blokje van het eerste uur kwam de Halo-effect voorbij. Het project met vijf voormalige leden van de Zweedse metalband in Flames. Gitarist Jesper Strömblad, drummer Daniel Svensson, bassist Peter Ivers... Gitarist Nicolas Engelin en zanger Mikael Stanne. De band brengt hun tweede album uit, March of the Unheard, uit op 10 januari via Nuclear Blast Records. Tevens heeft de band een nieuwe video onthuld voor de derde single van March of the Unheard, het zojuist gedraaide nummer Cruel Perception. Engelin merkt op: Cruel Perception zit bordevol gitaarharmonieën en melodieën die voortkwamen uit het spelen op de akoestische gitaar in de woonkamer op een late avond met een kopje koffie in de hand. Wat een echt melodieus death metal volkslied bleek te zijn. Het is grappig hoe sommige nummers uit Uiteindelijk uitmonden van akoestische gitaaroefensessies op de late avond... tot melodieuze death metal. Maar dat is het mooie van Halo. Je weet nooit hoe het uiteindelijk zal klinken met ieders magie in de studio. We hopen dat jullie net zo veel van dit nummer zullen genieten als wij. En we kunnen niet wachten om dit nummer live voor jullie allemaal te spelen. En voor we alweer doorgaan naar het afsluitende nummer van dit eerste uur... brand December decemberoverzicht... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse en laatste metalnieuwtjes voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij.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 Het Metal Nieuws kenmerkt zich helaas door vele overlijdens... want het jaar is slecht begonnen voor de metal scene... want Joshua Nassaru Ward is overleden op 1 januari. De multi-instrumentalist van Vorath Antion, Rappermates, Well... en Xcel overleefde een auto-ongeluk met een beschonken bestuurder afgelopen maand niet. De Amerikaan speelde ook nog in Blue Man's God of Al Alcloth... Al Al Al en Spine Extraction. Hij was vooral een drummer, maar speelde ook gitaar en keyboards en zong ook nog. Ward is slechts 37 jaar geworden. Ook Sean Blossel is overleden, zo bevestigt zijn neef Lenny Rutledge, die de huidige gitarist van Sanctuary is. Blossel overleed op 26 augustus bij een auto gerelateerd ongeluk in Seattle. Rutledge geeft aan dat officiële nieuws zo lang op zich heeft laten weten wachten, omdat hij worstelde met aankondigingen op social media. Hij is namelijk geen fan van het nieuws op deze manier te brengen omdat het een familie aangelegenheid is. Toch is het in zijn beleving belangrijk om er aandacht aan te besteden. Blossol was samen met Rutledge de oprichter van Sanctuary en Rutledge beschouwt hem als zijn broer en inspiratiebron. Blossol was uh, samen met... Uh, sorry, uh, Blossol die van 1985 tot en met 1990 deel uitmaakte van de band, is 58 jaar geworden. Uh, we kappen hem even af voor nu, want het waren de nieuwtjes weer voor deze week. Volgende week is er in verband met een bandinterview die een week eerder plaatsvindt. Geen metalnieuws en concertagendatoren. Maar die weken na tijdens Dutch Fury wel... Gaan we door naar het afsluitende nummer van het eerste uur. Komende van de Zwitsers. Een Nederlandse, Amerikaanse, volledig vrouwelijke band Burning Witches. Die de sfeer van heavy metal uit de jaren 80 terugbrengt. En hun krachtige update met hernieuwde sonische helderheid op hun maxi-single. 'The Spel of the Skull uitgebracht via Napalm Records. Jullie gaan luisteren naar de nieuwe single. Burn, enfin Mirror, Mirror. Tot zo in het tweede uur met meer nieuwe releases higher